Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Wit-Rusland is weer massaal geprotesteerd tegen president Lukashenko. Wit-Russen beschuldigen de president van grootschalige fraude... bij de presidentsverkiezingen van begin augustus en eisen zijn aftreden. Het grootste protest was in de hoofdstad Minsk. Daar zouden 100.000 mensen hebben meegedemonstreerd. Activisten zeggen dat verspreid over het land zeker 200 mensen zijn opgepakt. Amerika en Rusland hebben Armenië en Azerbeidzjan opgeroepen hun vijandelijkheden te staken. Vandaag leidde het geweld in de Armeense enclave Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan op. De legers van beide landen zeggen dat ze succesvolle acties hebben uitgevoerd. Er zouden bij het geweld ook burgers om het leven zijn gekomen. Voorzitter Bruls van de veiligheidsregio's heeft voorgesteld om sportkantines in het weekend om vier uur te sluiten. Dat meldden bronnen aan RTL Nieuws. Het zou een van de maatregelen zijn die morgen door de veiligheidsregio's worden besproken. Of die nieuwe maatregelen in heel Nederland zouden moeten gelden of alleen in oranje gebieden is niet duidelijk. In de loop van de komende week worden definitieve besluiten verwacht. In het begin van de avond zijn in acht regio's al strengere coronamaatregels ingegaan. In de regio's zijn groepen boven de 50 man verboden en moeten horeca om 1 uur s'nachts dicht... De regels golden ook al in het grootste deel van de Randstad. Ze gelden nu ook in Groningen, Flevoland en delen van Brabant. Het publiek in de voetbalstadions heeft, het, heeft zich het afgelopen weekend... goed aan de coronaregels gehouden. Er was gewaarschuwd dat er anders geen publiek meer bij wedstrijden aanwezig zou mogen zijn. Vorige week ging het onder meer mis in de Kuip... waar fans juichten en schreeuwden en te dicht op elkaar stonden. Deze week kregen de supporters van Feyenoord een compliment van trainer Dick Advocaat. Ze deden het fantastisch, zei hij. Het weer vannacht dat de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen bewolkt en vooral in het oosten regen. Maar ook op andere plekken kan een bui vallen. Af en toe wat zon bij 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1405 hier op ZFM. Terry Lee Nichols die heeft het nieuwe album The Pale Blue Dot uh, gemaakt. En um, we gaan luisteren naar, straks luisteren naar de Quantum Fluctuations. En We Are One, dat is de eerste track van het album Time To Soar van Mary Gospe. En uh, Mary is een singer-songwriter... Maar natuurlijk niet de eerste, de beste, want anders zit je niet in de Peaceful Radio-shows. Uh, wat we gaan uh, verder doen. Oh ja, in dit uur nog de nodige uh, elektronische muziek van het label AD Music uit uh, Engeland. Waaronder, even kijken: Into the Light, een uh, album wat geremasterd is door Robert Fox. En Wimpy, Wimpy zit er ook in: Wim Aka K Ketil. Ketil. En uh, Changed Journey, die komt ook van het label AD Music. En, uh, een artiest waar we niet zoveel van horen, uh, omdat hij blijkbaar wat anders te doen heeft, is Kevin Lucas. En Kevin Lucas Orchestra, die uh, brengt voor ons green sleeves op een eigen wijze. Peacefulradio.info, daar vind je de playlist en dit uh, muzikale gedeelte van dit programma. En ik wens je heel veel luisterplezier.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 This is Dan Blanchard, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at peacefulvives.com. This is Time Out Recordings artist Darlene Coldenhoven, and thank you for listening to Peaceful Radio.